De VS werkt niet mee aan een mogelijk Israëlisch tegenoffensief tegen Iran. President Biden zei dat in een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Hij heeft er bij hem op aangedrongen om geen tegenaanval uit te voeren. Nu blijkt dat de aanval van Iran weinig schade heeft aangericht en nauwelijks slachtoffers lijkt te hebben gemaakt, is er geen dwingende reden om terug te slaan, vindt Biden. Een vrouwelijke conducteur van de NS is gisteravond zwaar mishandeld door een groep jongeren. Ze werd in een dubbeldekstrein die onderweg was naar Den Haag van de trap gegooid, geschopt en geslagen. Dat zegt de vakbond voor spoorwerkpersoneel, VVMC. Ze hield er een gebroken arm aan over. Een minderjarige jongen zit nog vast in afwachting van een beslissing van het OM. De NS registreerde afgelopen jaar ruim duizend geweldsincidenten. Dat is een stijging van 8% ten opzichte van 2022. Prinsjesdag wordt vernieuwd. De afgelopen jaren trok de traditionele opening van het parlementaire jaar steeds minder bezoekers. Om daar iets tegen te doen worden er allerlei nieuwe elementen toegevoegd. Zoals een ontmoeting met de koning, een groot muzikaal optreden en foodtrucks. De rijtoer, het voorlezen van de troonrede en de balkonscène blijven bestaan. Het weer vanavond bewolkt. Vanuit het zuiden in de loop van de nacht overal wat regen. Minima rond 7 graden.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 Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1589. Mijn naam is Ben of Veugel, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. En we beginnen. Ontzettend goed. Ja, ja, zeker. We hebben Silent Heart, het allernieuwste album van Kerani. Kerani is Erika Kelen. En zij woont in het plaatsje Stijn tegen de Belgische grens aan in Zuid-Limburg. En daar heeft ze haar eigen muziekstudio. Nou ja, het heet tegenwoordig Toonzaal. 11. Um, dat is niet alleen muziek, maar ook kunst en concerten. Nou, Kortom een heleboel. Eens um, even kijken, ik ga binnenkort uh, uh, weer naar Erika toe en dan ga ik haar interviewen. Dus we krijgen ook dit jaar weer een Kerani special met natuurlijk het volledige album Silent Heart. Het is een heel mooi ingetogen album. Album geworden. Uh, anders dan de andere. Het waren meer symfonische. Maar dit is wat, wat kleiner. Ook heel erg mooi. Wat ook heel erg mooi is, is het nieuwe album van Rick Sparks. Angeline. En uh, ja, dat, is, dat, dat leunt eigenlijk wel tegen de muziek van Kerani aan. En dat, daarom heb ik alle twee de tracks uh, achter elkaar gezet. En we krijgen ze ook alle twee helemaal te horen. Dan is er ook weer tijd voor. Wat oudere muziek uit 2019. Henk Wieman. For You heet dit album. Dat gaan we dan weer draaien. En uh, ja, ik weet eigenlijk niet meer zoveel van Henk Wieman. Dat moet ik eerlijk bekennen. In ieder geval, zet hem in Google en dat gaat vanzelf goed. We sluiten af met Anantakara. En met het album. Morrium. Even kijken hoor, ik kan het maar nauwelijks lezen. Mon Monumentum. Lapses. Lapses, zoiets. Goed, peacefulradio.info, daar kan je me betrappen op de dodelgesprekingen enzovoorts enzovoorts. En natuurlijk het hele programma terugluisteren. Veel luisterplezier. Hi, this is Karani. Thank you for listening to my music here on peaceful radio. ocean